Breakdown. En dit is een uh, monster goede uitzending. <laughs> Dankjewel Sander. Net als hij denk een monster goede uitzending. Zo verloor je toch niet tussendoor. Nee, maar nu waarschijnlijk wel weer. Er is een beetje Want Die Koffie is echt af en toe niet meer te zuipen. Als je gewoon echt een goede, verse, gemaalde koffie gewend binnen. En dan kom je weer uit uh, op zo'n ceo uh, ja, apparaat terecht. richten. dat uh, ma maakt zo'n blikje monster toch wel een hoop uh, goed uh, eigenlijk. Dank daarvoor. Um, ja, we zijn natuurlijk begonnen met de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. Kygo. Uh, zeg ik dat goed? Nee, nee, nee, nee. Niet Keiko. DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. De nieuwste single ervan. En ik denk dat een no hoop believers daar erg blij mee zijn... dat ik deze nou in de lijst heb staan. Even kijken. Ja, op het moment in Nederland staat hij zelfs... Uh... Oh nee, ga ik nog niet verklappen. Dan hoor je over 23 minuten. Nou ja, in ieder geval voldoende over... Uh, ik hoef niet eens over Justin Bieber eigenlijk te hebben. Laten we gewoon doorgaan met uh, lekkere muziek... met de nummer 20 uh, van uh, deze week. Dit is uh, Ariana Grande.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 Locked and loaded, completely focused My mind is open All that you got is gonna skip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 16 van deze week Ellie Goulding Still Falling For You hey, De nummer 15 slaan we over straks De uh, resume, <laughs> Ik maak nog steeds langer die resume Echt, was ik nog 40 moet, ik hem nog doen Geloof ik, nou maakt niet uit hey, De nummer 14 is het, half low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 Oh, you're haunting me, haunting me, all in my brain. Turn out the light, and now all the maze Toast me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? You darling, I'm shouting your name out ...en niet hebben gehad uh, ondertussen. Nou, dat uh, gaan we dus uh, gewoon voor je doen. Op nummer 40, Jonas Blue met Perfect Stranger. Nummer 39, uh, Ganesh, I hate you, I love you. 38 is voor Willy William met Ego. 37, Dotan met Shadowwind. 36 is nieuw binnengekomen, Dua Lipa met Blow Your Mind. En op 35 staat Martin Garrix in The Name of Love. 34 dan Dua Lipa met Be the One. 33 is Meun met Final Song. En 32 is Walking on Cars met Speeding Cars. 31 dan Shawn Mendes, The Street You Better. En 30 is nieuw binnengekomen, Ariane Grande samen met Nicki Minaj met Side to Side. Nummer 29 dan Passenger met uh, Anywhere. En 28 is Lucas Gray. Mama said: DT met Toothbrush op nummer 27. Nummer 26 Charlie Pot met We Don't Talk Anymore. 25 Dua Lipa, Harder Than Hell en 24 staat Kygo samen met Julia Michaels. Met Carry Me, nieuw binnengekomen ook. 23 dan Charlie Poet met uh, Call Away en 22 is DJ Snake samen met Justin Bieber. Let Me Love You, de laatste nieuwe binnenkomer van deze week was dat. Op 21 dan Selena Gomez met uh, Kill Em With Kindness. En op nummer 20 Ariana Grande met Into You. Daps met Lala Lin staat op uh, nummer 19... en Kangs vs. Cooking on Three Burners staat op nummer 18 met This Girl. De nummer 17 is in handen van Ariana Grande met uh, Dangerous Woman... en de nummer 16 is Ellie Goulding, Still Falling For You. Op 15 staat uh, Justin Timberlake, en Stop The Feeling... en op nummer 14 Tavlo met Cool Girl. En daar zijn we eindelijk beland aan, de nummer 13, Clean Bandit samen met uh, Louisa Johnson met uh, Cheers... De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 12 voor je draaien. Dit is James B. Als het goed is. Met Best Fake Smile. No, ja, daar is hij. Ja, best fake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 de uitzending zou worden. Ja, inderdaad, de collega's van Radio 53 als die presenteren op dit moment de uh, Nederlandse top 40. En zoals iedere week ga ik hem in een beetje doornemen. Of nummer 40 uh, vinden we Fifth Harmony met uh, All in My Head. op staat erin onder de nummer 39 met uh, Shadowwind. En de nummer 38 is uh, nieuw binnengekomen. Ariane Grande staat samen met Nicky Minaj met uh, Side to Side. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 31, Kaigo met Carry Me. Tier uh, staat erin van Clean Band, op 26. En nieuw binnengekomen is de nummer 24. 24 uh, Kensington, Do I Ever? Uh, dan gaan we even kijken, zijn er nog meer nieuwe binnenkomers? Nee, zijn we niet? Dan gaan we even de top 10 bekijken. Dior samen met Elvis Prespo met Bailar staat op nummer 10. Imani met Don't Be So Shy op nummer 9. Op nummer 8 staat Sean Mendes met uh, Treat You Better. En Sam Veld met Summer and You staat op nummer 7. Uh, seven alias... Hoe uh, is, is, is, so, uh, so spreek ik dat uit? Dit is jouw uh, tijd. Deze. Uh, deze. Geen idee, nou het is in ieder geval Nederlandse artiesten. De nummer 6 in ieder geval. Geen idee hoe je het uitspreekt, die artiesten. BKO, George Zigno weet ik. In ieder geval nummer Gas heet het. Ah, uh, goed nummer. Ja, nummer 5 Martin Garrett. Uh, Garrix, samen met Bever Rick samen met In the Name of Love. Op nummer 4 is het Jonas Blue met uh, Perfect Stranger. De nummer 3 is The Chainsmoker met Closer. Nummer 2 is uh, Major Laser samen met Justin Bieber met Cold Water. Vorige week nog op nummer 1. En vorige week nog op uh, nummer 2. En deze week op nummer 1 is DJ Snake samen met Justin Bieber. Met Let Me Love You. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dan kan ik wel weer een uh, what the fuck is er nou weer met uh, Justin Bieber aan de hand uh, erin gooien. Nou ja, dus hij heeft gewoon een stuivertje gewisseld met zichzelf. Hey, we gaan de nummer 10 draaien van Europa. Dit is uh, Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. For you to stay. See See that girl with the big tic-tac, she feel gimme the gimme the. Head to the floor, girl, gimme the gimme the. Pen over, girl, and gimme the gimme the. Spit down to the ground, big activity. Spin round me, girl, and gimme the gimme the. Top wine, girl, and gimme the gimme the. Body look fine, girl, gimme the gimme the. Coming out away some time, girl, gimme the gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Solid top, right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. your body may take up a permanent residence. Now take your body, come you make mm -hmm. mm -hmm. the trumpets blow. Say je are... wel? ZANG Van, uh, Katy Perry... ...wat ook uh, weer uh, met de Olympische Spelen te maken had. Uh, volgens mij met de opening of zoiets... of speciaal voor de ILEC team. Ik, uh, Numerize, belangrijk. nummer 8 dus uh, van deze week. Met de voorhoordeje Sac wel ...samen met Salvi en Jean-Paul met Trumpet. En dat is ook meteen de snelste stijger van uh, deze week... Hé, hey, de nummer uh, 7, 6 en 5 gaan we even overslaan. Op 7 staat Kelvin uh, uh, Harris samen met Rihanna. This is what je came for. Op nummer 6, Dior samen met Elvis Crespo. Met uh, By Larm, de oude nummer 2. In. Op 5 stond, uh, staat uh, Tuyamo, Drop Dead Low. Uh, vorige week nog op uh, nummer 4. En wij gaan dan de, de nummer 4 van uh, deze week draaien. Vorige week nog op een hele mooie, respectabele plaats. Zijn hoogste notering is uh, nummer 1. 15 weken lang in de lijst. En vorige week dus ook op nummer 1. Dit is Avaro Soler met Sofia. Dan uh, zeker de muziek iets zachter. En in de ontvangsruimte staat de radio lekker hard aan. En dan hoor je hem gewoon meezingen. Hij is er weer, dames en heren. Echt. Na vijf uur hoor je hem met uh, Zandvoort door. Tot uh, zeven uur uh, is hij dan uh, gewoon bij je. Hé, hey, dit was de nummer vier van uh, deze week. Alvaro Soler met uh, Sofia. En we gaan dan uh, aan de top drie beginnen van uh, deze week. Compleet nieuwe top drie vergeleken met uh, vorige week. Um, ja, en zo zag het tot drie jaar vorige week uit. Nummer, drie in hand, nummer twee. Op Fredo. Ik op Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Deze week op nummer 3 op plaats die 17 weken lang in de lijst staat. Ooit de nummer 2 positie even gehad. Deze week 3 plaats is gestegen. Dit is Sigala, samen met John Newman en Mal Rogers. Prachtige plaats. Give me your love, de nummer 3 van deze week. I made it selfish for the take your pain. When you get weak, I'll make you strong again.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 The Summer on You. De nummer 2 van deze week, Sam Belts, samen met Lucas en Steve en World. De Summer on You we alweer 12 weken lang in de lijst en één plaats plaatsje gestegen deze week. En we hebben wat een prachtige zomer hebben we gehad en helemaal de nazomer de afgelopen paar dagen. Gewoon 30 plus notering ooit in you. deze periode van het jaar 31,8 geloof ik uh, in de beeld. Hey, dit is de nummer 1 van uh, deze week. Vorige week nog op uh, nummer 8. Zes weken pas uh, in de lijst. Major laser. samen met Justin Bieber. Dit is uh, Coldwater. Samen met uh, Justin Bieber en Mew. worden de nummer 1 van uh, deze week. Zes weken pas uh, in de lijst der uh, lijsten. En uh, zeven plaatsen gestegen, uh, maar liefst. En Justin Bieber staat er dus niet uh, één keer in uh, deze week, maar liefst uh, twee keer in nieuw binnengekomen. Is die ook op een hele mooie 22e plaats.